Klemens Peters, met het NOS Journaal. Een Duitse Mazda die door de politie in beslag is genomen... in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken... was waarschijnlijk bij de aanrijding die haar fataal werd betrokken. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut. Het meisje werd eind vorige maand door agenten doodgevonden... in de berm langs de dijk tussen Monniken en Marken. Tips leiden naar de Mazda in Duitsland. De politie weet wie de eigenaar is... maar het is nog niet bekend of die achter het stuur zat... toen het ongeval gebeurde. Het grootste bouwbedrijf van Nederland, BAM, heeft een slecht half jaar achter de rug. Er werd 235 miljoen euro verlies geleden. Volgens topman Frans den Houter is het verlies grotendeels te wijten aan de coronapandemie. Daardoor viel veel werk weg. Verder trof BAM een schikking van 200 miljoen euro voor het instorten van het stadsarchief in Keulen twee jaar geleden. Inmiddels is de portefeuille van BAM weer aan het vollopen en zit het bouwbedrijf op 90% van zijn capaciteit. Ook vannacht zijn op een aantal plekken in het land jongeren de straat op gegaan, Maar tot rellen kwam het niet. Wel was het in onder meer Utrecht en Hogeveen was er veel politie op de been. Daar staken jongeren vuurwerk af, maar de politie greep niet in. De afgelopen week waren er ongeregeldheden in onder meer Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Honderden jongeren gingen de straat op na oproepen op sociale media. Ze zochten veelal de confrontatie met agenten en gooiden met stenen en vuurwerk. Gedeputeerden van negen provincies zijn teleurgesteld in de adviezen van het Fonds Podiumkunsten. Bijna 80% van het budget van het Fonds gaat volgens de plannen naar kunstgroepen in de Randstad. En sommige provincies zoals Flevoland en Zeeland krijgen helemaal geen budget van het Fonds. De negen provincies vrezen dat veel gezelschappen in de regio verdwijnen. In de Volkskrant schrijven ze dat het Fonds bedoeld is voor heel Nederland. En bovendien had het kabinet meer aandacht voor kunst en cultuur uit de regio beloofd. Het weer. De regen trekt naar het noorden weg en vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. Vanmiddag kan lokaal een pittige regen- of onweersbui vallen, met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Nade en Hilversum Noord 3 kilometer verder door een ongeluk. 20 minuten vertraging, twee rijstroken zijn dicht.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 Of met professionele hulp. Fijn als ik even kan bellen. Zit jij niet lekker in je vel? Ga voor tips en hulplijnen naar rijksoverheid.nl slash coronavirus. Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Met een hoofdletter zet. Van zon, zee, zandvoort en zonstritz. Dit is ZFM. Donderdag 20 augustus, telaf tellen af 127 dagen tot kerst. En uh, ja, dit is het uh, tweede uur, tweeënhalve uur, van uh, ZFM Live in de ochtend. Mijn naam is Walter Sans, ik ben nog tot twaalf uur bij je. En uh, zometeen over twee platen. We hebben Jaap Kopen weer. En hij gaat alles vertellen over Alternative FM vanavond. En dat is een bijzondere uitzending, want hij werkt samen met de VPRO en met de NH voor 3 voor 12. En dat wordt een hele bijzondere uitzending. Daar gaat hij zo meteen alles over vertellen. En dan hebben we straks om kwart voor 12 hebben we ook nog de column van Tino Stuy. Dat komt helemaal goed vandaag. Girls, 1978 alweer. The Nights Over Egypt. Ja, we gaan lekker rustig beginnen. Jaap die komt zo. Dus, uh, hierna een uh, wat sneller nummer. Maar tot die tijd. Rieser Franklin. One step, the head of, One step the head of misery. Only one step ahead of your Franklin, One Step Ahead, Queen of Soul. Ja, en dat was het dan met de rust. Want uh, we gaan het nu echt hebben over Alternative FM. En een van die platen die je dan echt wel heel vaak bij, bij Jaap hoort. En dat is Niet verliezen. Ik ga hem niet voor de derde keer vanochtend draaien. Maar dat is een andere, die hoor ik vorige week. En Jaap draait me heel vaak. En de band bestaat niet eens meer. Dat is Dakota. En dat is uh, echt een hele leuke plaat. Ik heb hem nu pas ontdekt. Uh, mede dankzij het programma van Jaap. En na die plaat gaan we met hem praten over de uitzending van vanavond. Hier is in ieder geval Dakota met Fall Leaf Clover. kloven en laat dat dan nou net zo'n plaats zijn die je in Alternative M hoort. Tenminste, daar heb ik hem voor het eerst gehoord. En dankjewel daarvoor, Jaap, want dat is ja, een prachtig ja. nummer. Ja, dat, dat, dat is het zeker. Alleen, uh, het tragisch is, uh, de band bestaat niet meer. Tenminste, het is uh, nu uh, opgevolgd door een andere band. Die band heet nu Loop. Okay. l o UPE, zo heet die band uh, nu. En okay. dat is uh, zoals, uh, zoals ze er nu bij staan. Alleen de frontvrouw die je hoort op uh, dat uh, nummer uh, Lisa Brammer, die maakt volgens mij geen deel meer uit van de, van de band. Die, uh, die heeft voor een uh, andere invulling van haar dagelijks bestaan uh, gekozen, namelijk uh, fotografie. Kijk, dat dat is doet zij. Heel dus mooi dat vaard. is iets uh, wat jij ook leuk vindt. Ja, ja absoluut. En uh, nog iets uh, grappigs uh, kan ik je vertellen. Um, ik zei de naam Lisa Brammer. Ja. En zij is een dochter van een voormalig collega... waar ik uh, mee gewerkt heb uh, bij het waterleidingbedrijf. Dus, nee. dus dat, was, uh, dat was ook wel heel grappig... toen ze toen uh, bij ons uh, ooit in de studio uh, zijn geweest... om iets te vertellen over hun muziek. Ik zeg ja, maar ik weet uh, dat jij als... Uh, Klein meisje, nogal eens met een uh, met een uh, haarborstel in je uh, in je handen. En uh, toen stond je gewoon met, met de haarborstel als een uh, muziek uh, of als een microfoon uh, te gebruiken. Dat toen stond je liedjes na te zingen. Nou, dat vond was natuurlijk helemaal geweldig. Ja, uh, dus ja, dat dat krijg je dan op een gegeven moment als je uh, wat ouder bent ja. als, uh, als uh, degene die uh, die dan uh, moet interviewen. Dus dat, dat was wel uh, de grap uh, daarachter. Ja, je hebt nog bij mij op schoot gezeten. Je Wat zeg je? Je, je hebt nog ooit bij mij op schoot gezeten. Krijg je dan te horen? Nou, dat, dat... Nee, dat niet. Maar ik bedoel... Uh, kijk, uh, moeder in kwestie... Die, die zat één deur uh, eigenlijk uh, achter mij... Uh, uh, op het uh, kantoor, het hoofdkantoor in Bloemendaal. Ja. Die hield zich dus uh, eigenlijk bezig met het uh, controleren van de uitgaande brieven. En uh, dat, dat op taal en spellingsfouten. Dat, dat okay. een beetje was het idee. Maar zij speelde, dus moeder... Speelde al in een top 40 bandje. Een soort kofferbandje. Dus het zat er eigenlijk al wel in. Wat dat, uh, dat is muzikaal... Uh, waren in dat opzicht en zijn. Zijn we helemaal bij, Jaap. Ja. Maar uh, vanavond, want ik heb, ik heb op je Facebook gekeken... er staat uh, verder nog niet veel op over de uitzending van vanavond... maar nee. toen stond wel een bericht van uh, Demi van der Wolleberg. Ja, nou, en die moet... is dus van de VPRO 3 voor 12. Ja, nou, uh, niet helemaal. Uh, dat is, uh, kijk, uh, landelijke VPRO... Uh, die, dat, dat is, daar hangt het 3 voor 12 eigenlijk uh, aan onder. Mm -hmm. uh, want ik uh, weet niet of ze nog steeds op... Uh, ja, drie fm daar nog een radioprogramma hebben zitten. Uh, het is eigenlijk al een beetje de scherpe rand van Platenland, zo moet je het zien. Ja. Uh... En daar komen allerlei uh, dingen komen dan aan bod. Uh, muziek die je normaal gesproken niet zo 1 tot 3 uh, eigenlijk zou kunnen horen. Dat is een beetje uh, het verhaal van 3 voor 12. Nou, dat sluit eigenlijk precies aan op wat wij, uh, wat wij doen. Mm -hmm. uh, want wij vinden eigenlijk ook uh, dat uh, Barstas vol uh, talenten uh, rondloopt in dit uh, land. En zij vinden dat ook. Ja. En uh, die 3 voor 12. Uh, uh, ...bestaan uit uh, allerlei uh, ja, afdelingen, moet je zeggen, uh, per provincie... ...hebben ze wel een 3 voor 12 in uh, Groningen, in Friesland, uh, ja. Uh, nou ja, ga zo maar door. Maar ook de grote steden, uh, die hebben dat. Uh, maar dan uh, is het niet alleen de vier grote steden... ...maar ik geloof ook uh, dat uh, Eindhoven een aparte heeft... ...en Leiden zelfs uh, heeft ook een aparte. Dus, het, uh, de, dus uh, en, en, en ik uh, weet dat, uh, dat, uh, ja, dat daar uh, best wel veel belangstelling uh, voor is. Maar nu is het en... dus een samenwerking met ZFM? ja Dat zijn we op het idee gekomen van jongens, uh, hebben jullie uh, misschien wel uh, interesse om bijvoorbeeld het geluid uh, te laten horen uh, via de radio of wat dan ook. Nou ja, ja dat vonden ze best een interessant idee. En er uh, ligt nog veel meer eigenlijk uh, op... Uh, op de, op, op de kast of uh, op, de, op de plank, om het uh, zo te ja. zeggen. Want we willen uh, namelijk ook uh, de mediaplatformen, dus uh, de, de multimediale platformen, uh, beter gaan bedienen. Dat betekent dus dat je het ook in beeld moet mm -hmm. gaan zien. Nou, nou doen we dat al met, uh, met een camera, als er een, uh, als er een live muziek is in, ja, uh, in de studio, dan doen we dat al stream, maar uh, in dit geval uh, kunnen zij dus dan ook uh, invulling geven door ook live muziek uh, te gaan doen. Maar sinds een week ja, weten we allemaal dat het een beetje uit de, de bocht uh, ja. begint te vliegen met al die besmettingen. Dus we vinden het nu niet zo wijs om uh, nu uh, dat, dat allemaal te gaan doen. En buiten dat, uh, er is toch best wel wat mankracht of menskracht voor ja. nodig. om dat allemaal uh, in goede banen te leiden. Dus dan uh, zou je net met twee muzikanten. dan ook nog eens vijf mensen in die studio uh, gaan rondlopen. Nou, dat vinden we toch een beetje te veel van het goede. En. Uh, uh, wij hangen toch ook wel uh, ja, een beetje het dogma van onze burgemeester aan. Je moet ook een beetje je eigen verantwoordelijkheid uh, durven nemen. Dus we vonden het uh, niet gepast om dan uh, in tijden dat uh, besmettingsaantallen op aan het lopen zijn. Om dan uh, te gaan lopen roepen. Jongens, we gaan vrolijk verder. Nou, alsof er helemaal nee, niks aan de hand is. En dat doen we dus niet. Nee. Maar, uh, dat zie ik dus wel op, uh, op haar Facebook bericht. Uh, ze wordt een soort uh, sidekick uh, bij jou. Ze gaat zelf ook een maken vanavond. Nou ja, sidekick. Dat zegt, uh, dat zegt ze. Uh, we, we, willen, we willen het wel uh, een beetje volwaardig. Uh, doen, het zijn gewoon uh, drie presentatoren hoor, oh, okay. uh, die Oké. Okay. Hun, hun eigen dus je, invulling je staat uh, ook echt uh, zendtijd af, Jaap? Nou, ik, uh, dat is wel de bedoeling. Kijk, ja. uh, zij uh, komen ook met onderwerpen, uh, bijvoorbeeld uh, Demi van der Wolleberg, ja. de hoofdredacteur voor 3 voor 12 uh, Noord-Holland, die heeft dan uh, een interview met Jill Moss van okay. P60, en uh, de P60 geeft in het uh, ja in de tijd dat, uh, dat het dus uh, te maken met het c woord uh, hebben mm -hmm. ze dus allerlei online uh, concerten uh, gegeven vanuit de P60. Dat deden ze dan met uh, middel van een uh, met, met met een videoverbinding. Dus, ja? nou en dat en dat uh, was voor mij eigenlijk het idee, de trigger om uh, even met die uh, met drie voor twaalf eens een keer uh, te gaan praten. Dus dit dit dit zou een onderdeel kunnen zijn van hoe we dus breder willen worden. Wat leuk. Ja, en Jill Moors uh, uh, uh, doet dat... Uh ja, dat doet de programmering van de P60. Nou, uh, ze hebben het allemaal lastig. P60 zit overigens in Amstelveen. Uh -huh. uh, en die hebben het een beetje moeilijk. Omdat ze dus nu uh, gewoon te maken hebben met een uh, ja, ingestorte in muziekindustrie. Uh, nou, bijna uh -huh. haast ingestorte muziekindustrie. Uh, wil ik ook niet zeggen. Maar uh, optredens van muzikanten. En uh, dat, dat voelen ze. En dan uh -huh. moet je dus op een andere manier moet je dat uh, gaan doen. Nou ja, en zij is een van de programmeurs. Maar zij is een dame. Nou, en dat is een, uh, dat is een vaste die, uh, die Demi dan uh, wil gaan doen. Eén uh, keer in de vier weken. Uh, en zij, uh, dieelmos is dan een van de mensen die zij gaat interviewen vanavond. Oké, okay, wat leuk. Ja, en, je gaat, en je zegt dat al, je gaat het één keer in de vier weken doen? Deze... Ja, één keer in de vier weken. Dat, uh, dat, dat is uh, meer dan genoeg. Mm -hmm. Want uh, je moet ook kijken van wat komt eruit. Uh, want, want ja, kijk, uh, als je het elke week doet... ...dan, ben je, uh, nou, dan, dan, dan ga je heel snel uh, door alles wat je... Dan, dan, kan, dan, ...dan wordt het een herhalingsoefening. En ja. dat uh, lijkt, uh, lijkt me niet zinvol. Uh, en bovendien willen we toch ook nog uh, wel het uh, landelijke tintje aan uh, ons eigen programma blijven geven. Ja, uh, wat, wat dat er gaat, uh, is dat niet het enige. Uh, er is nog meer, want er is ook, uh, als het goed is, een, uh, een interview. Uh, dat gaat uh, Miranda Huibers doen. Maar dat is de andere presentatrice van het uh, programma. Uh, die uh, gaat uh, de Polyframes interviewen. Dat is een band uit Horen. Vorige mm -hmm. week hebben wij uh, de eerste nieuwe single van hun gedraaid. Yeah. En Ja. We zijn dat was de, de bedoeling dat ze ook vanavond live zouden ja. spelen. Maar ja. toen al, vorige week, toen ik dat, uh, ja, dat, toen ik dat uh, erin kegelde, waren die cijfers al aan het oplopen. En daar heb ik uh, eigenlijk min of meer uh, tijdens die uitzending een beetje van... Moet ik dit nou wel willen? Uh, zo'n, uh, zo zo ja, hoe noem je dat? Ja, zo'n band in de studio, stream. dat moet je niet doen. Dus ja. dat uh, hebben we niet gedaan. Uh, ja. Maar zij uh, komen wel uh, uh, vertellen over, uh, over hun plannen. En dat, dat is... Uh, via de telefoon uiteraard, maar ze komen wel wat uh, wat uitleggen over van wat ze wat ze willen gaan doen. Dus dat is uh, het idee. En dan kijk ik ook naar het uh, lijstje, want het uh, huh? want er zitten bijvoorbeeld uh, wat wat hele leuke dingen tussen. Uh, ik geloof zelfs we uh, zitten een uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, een, een nieuwe single ook uh, overigens van, uh, van Operation Hurricane met een zand voor okay. randje, want uh, Julian Kuppershoep uh, maakt daar een uh, maakt daar onderdeel uit. En die woont hier vlakbij? Uh... Ja, die, ja, die, ja. Woont op de, die woont nou, het is bijna de buurman van Tino's Thuis. Oké. Okay. <laughs> dus één dus, dus, uh, van ons, dat vind ik ook wel heel erg gra grappig. Uh, dat is een titel, dat is een Nederlandstalige hiphop, dat, okay. dat, uh, dat, uh, dat uh, het komt uh, van Engel zo heet hij uh, hiphop uh, meneer, ja. en uh, ik weet dat, dat dat volgens mij is dat ook nog vrij recent materiaal zelfs, ja, hij is van 25 juni dus, dus okay. het, het, is, het is een dikke kans dat hij erin ziet. dus dat, uh, dat is één, en dan heb ik uh, vond ik ook nog wel heel interessant een, een nieuwe release van Lorian en Anname 3N uh, uh, uh, dat is een beetje ja. elektro, dat okay. is uh, uh, nou, in het verlengde eigenlijk van uh, Verline, um ja, het, uh, ja. om het zo uh, te zeggen. En uh, er is ook nog een hele mooie, uh, grappige single, maar die is al wat ouder... Uh, van Elsa Brig Birgitta Beckman. Uh, You're Not My Favorite Sandwich. Moet je maar eens kijken op, okay. uh, op uh, de videoclip. Die ja. komt ook hier uit Noord-Holland. Okay. En dat zijn zo'n beetje een greep uit uh, alles wat, uh, wat erin zou kunnen zitten. Ik ga niet geloven weer... dat ze erin zitten, maar uh, het kan. Dus weer een heel vol programma, Jaap. Ga je weer eerder beginnen dan ik? Nee, ik uh, <laughs> denk dat ik het uh, gewoon... Uh, we gaan gewoon om acht uur beginnen. En uh, kijk wat er overblijft. dat kunnen we nog altijd uh, draaien in de reguliere alternatieve VMs. Dus ja, dat want uh, het is dusdanig materiaal wat je altijd uh, nog uh, later nog, uh, zou kunnen gebruiken in een uh, in eigen uh, programma. Dus, en dat is uh, denk ik, vind ik ook een beetje de winst die, uh, die je behaalt met een uh, samenwerkersverband. Dus ja. wat dat gaat, uh, uh, kijken we er al, eigenlijk alle drie wel naar uit uh, voor ja. vanavond. Dat is goed, dat een ontzettend leuk initiatief. Ja, en één plaat hoef je in ieder geval niet te draaien: dat is de nieuwe Wendy Moore. Die, nee. uh, die, ga, nee. ik nu, die ga ik nu draaien. Ja, nou, die, uh, die, zit, die zit er niet in, helaas, Wendy. Maar uh, ik beloof je dat hij de volgende week wel weer hier zit. Hartstikke nou, dus, uh... goed. Heel veel succes vanavond, uh, Jaap. Maak een mooi ja, programma van. Okay. Dank je. Hoi. Joep. I feel like a dark cloud Hovering over cities Making the skies turn gray Where my feelings are unbound Sometimes I just let it rain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 Enger Kontakt zwischen Menschen führt leicht zur Ansteckung. Wenn wir alle mehr Abstand halten, kann sich das Coronavirus nicht so leicht verbreiten. Schon diese einfache Maßnahme verlangsamt die Ausbreitung. Lasst uns runterschalten und auf Abstand gehen. Dualipa met Hallucinate en daarvoor hoor hier een nieuwe Wendy Moore, Wendy en Zandvoort met Elixir. Ja, wat gaan we doen? Nee, de pingpong tafelmuziek. Hamke Louise heeft een nieuwe plaat uit. Ja, hij is leuk, emotieloos. We gaan nog even door met pingpongen. Ik vind het leuk om dat te integreren in de muziek. Hallo Hamke. Voor mij, die me kent en begrijpt. Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon. En daarom ben ik nu emotieloos. Vroeger heb ik ook getoond dat ik iemand zie die mijn liefde verdient. Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon. Hey, I En Wat jij geeft, heb ik hier niet voor jou. Ik voel me leeg, ook al voelt het vertrouwd. Oh, Parijs, niet meer zo Van die is Ja, dan zometeen nog één plaat... Die is van uh, Alliel, een lekkere Franse zomerplaat, en dan gaan we naar luisteren naar de column van Tino Stuy, en die neem je ook mee naar Frankrijk naar naakte camping. Wat hij daarmee maakt, de dat de hoor je zo meteen. <laughs> Prendre le temps de dire au revoir à ma routine J'aimerais faire un tour m'en fil d'ici Comme l'Estranquille J'ai besoin de répit Mais tout se répète encore Dans mes choix dans mes torts Mais tout se répète encore Dans l'amour dans l'effort Mais tout se répète encore Dans mes choix dans mes torts Mais tout se répète encore Weet je wat? se répète encore, encore belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo Il y a des jours j'aimerais être vous niet zo et sans souci Des jours belangrijk. j'aimerais avoir plus de belangrijk. Après tout je ne suis pas votre dieu. Il y a des jours où je suis sûr de moi Des jours où rien ne va Il y aura un jour où je prendrai large, Un jour où, où je prendrai mon tour Ici, Loin d'ici Loin de tous soucis Besoin de répit Mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Mais tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort je Répète encore Dans mes choix dans mes torts Mais tout se répète encore Mais tout se répète encore encore J'aimerais faire un tour Partir d'ici Et quand laisse tranquille J'ai besoin de répit Mais tout se répète encore Dans mes choix dans mes torts Mais tout se répète encore Dans l'amour dans l'effort je répète encore encore encore encore encore encore encore encore encore tout se répète encore plus mais encore encore encore encore tout se répète encore à mon quand les fois tout se répète encore les choix dans le tout se Het encore Dat is een super zomerhit in Frankrijk. En uh, ja, op dinsdagochtend vertelde het al in het eerste uur: hebben we tussen 10 en 12 een nieuw programma LSP Radio, oftewel Loogman, Stuy en Paardenkoper. Drie vrolijke vrienden hier uit Zandvoort, die eigenlijk alleen maar anekdotes, zin en onzin vertellen. Maar onderdeel daarvan is ook de column van Tino. En die is echt heel erg leuk. En uh, afgelopen dinsdag vertelde hij over een nachtcamping en. Hij had zoiets van, nou ja, weet je wat, ik doe gewoon mee. En dat verhaal hoor je nu. De van Deze heet uh, Zwaaien naar blote rikken. Ik had tot enkele jaren geleden geen idee wat er verschil is tussen nudisme en naturisme. Voor iemand die op nog geen kilometer van een naakstrand woont, eigenlijk een beetje dom. Ik werkte in mijn jeugd als frietbakker in de strandtent van Jan en Ed. Zeezicht, voor intimie, zee de laatste tent op het textielstrand. En ik heb mijn portie blootlopers wel gehad in die tijd... omdat veel strandgasten niet wachten tot paal 69 om een kleren uit te trekken. Maar hoe en waarom, ik had geen idee. Het verschil na recreëren werd me pas duidelijk... toen ik een bruiloft van vriend Bas en zijn lief Karin... in het Franse kustplaatsje Capdacde bijwoonde. Hun Franse strand en Mango's grens direct... aan de grootste natuuristengemeente van Europa... waar 65.000 mensen piemelnaak badmintonnen en rubykuppen... Het is een complete stad met restaurants, supermarkten, jachthavens en een ziekenhuisje. Vanaf het terras van de strandtent zag je af en toe iemand honderd meter verderop... in de branding plonsen en daarna lekker op de buik in het zand einmal panieren bieten. Er werd mij uitgelegd dat zowel naturisten als nudisten... een gevoel van vrijheid ervaren als ze bloot zijn. Kort door de bocht is het bij nudisten een soort hobby... en met naturisten een levensstijl van een zijn met de natuur. In Cap Dacte was nog een derde categorie actief, werd mij verteld. Een groep die zowel naturisten als nudisten als inferieure soort werd beschouwd. De zwingers. Dus terwijl je rustig in een restaurant met vrienden salade eet... kan het gebeuren dat aan de tafel naast je... een man geheel in lakleer met een hondenriem aan een tafelpoot wordt vastgezet door zijn vrouw. Klein detail, aan een ring door zijn jongen hier hangt een compleet stoomstrijkijzer. Tja, wie ben jij dan om er wat van te zeggen? Misschien hoger tip om Linne shirts te te dragen, want hoef je niet te strijken. Blootloof zijn in het algemeen dus geen onruststokers. Dus toen ik met mijn gezin en mijn moeder met een camper door Nieuw-Zeeland trok... ontdekten we een prachtige camping in het plaatsje Mapua. Het zag er werkelijk geweldig uit. Kamperen op de oesterbanken, een geweldig restaurant plus zwembad. Allemaal dikke mik. Eén zinnetje viel op bij de website. Wear clothing is optional. Aangezien ik mijn moeder niet wilde confronteren met al te veel ongestreken kostuums... of de boodschap dat ze lekker bloot moest, belde ik even met de camping. Nee hoor, het is hier vrij rustig, hier en daar nudist, Maar jullie kunnen gewoon je kleren aanhouden. Het is optional, hè? Het was een goddelijk. Kinderen zochten schelpen met oma op het strand en die paar bukkende oude blote mannen hoorden er een beetje bij. Bukkend bloot is grappig en nooit bedreigend. Een beetje te vergelijken met laaghangend fruit. Toen ik een groep van een zestal toiletten op reis zag en ik een plas moest doen, viel me direct op dat er geen deur in het de toiletten zaten. Vreemd, maar eigenlijk ook weer niet, dacht ik. Want waarom zou je het hele dag in je blootje lopen en wel de deur dicht als je even sanitair ontspant? En omdat ik een zittende plasser ben aan mijn keur geplaatst en deed mijn ding. Intussen liep er af en toe mensen langs die me vriendelijk lachend aankeken. En wat doe je dan? Ik dacht motorrijders doen het, mensen op boten ook... dus waarom zwaai ik niet naar die andere blote rikken? We zijn naklopers onder elkaar, nietwaar? En ja, ze keken me enigszins verschrikt aan... maar ze zwaaiden allemaal vriendelijk terug. Eenmaal terug in de camper vertelde ik het vrouw vol trots. Leuk toch? Naklopers zwaaien naar elkaar en doen niet aan wc-deuren. Mijn vrouw dacht daar het haren van en liep even later uh, met me mee... en ik liep als lul van de week achteraan terug naar de toiletgroep om er na een korte inspectie achter te komen dat er op het eerste gezicht geen deuren in zaten... maar naar wezen geschuifdeuren toch echt voor de nodige privacy zorgden. Zie je wel, stui, idioot, die mensen hier denken nu dat jij een of andere perverseling bent... die tijdens het kakken en wildvreemde mensen zwaait. Die avond gingen we het eten in het ziekenrestaurant van de camping. Aan acht tafeltjes herkende ik zeker zes mensen. En hoewel gekleed, voelde ik me vrij naakt en betrapt. Met schaamrood op de kaken zwaaide ik voorzichtig naar de bekende gezichten... Zij zwaaiden minstens zo voorzichtig terug. Met verschrikte blik. Dat dan weer wel. B.B. King en Tracy Chapman. The thrill is gone. Wat een ontzettend mooie uitvoering is dat. Ja, en daarvoor is dus Tino stuy op het uh, toilet... op de naturistencamping in Nieuw-Zeeland. Wat een grap. Ja, ik vind het echt een leuk programma. Het is op uh, dinsdagochtend dus LSP Radio Loogman Stui en paarden kopen En er wordt ook gekeken of het uh, herhaald kan worden. Goed, we gaan nog lekker door met muziek. Nog een kwartiertje tot 12 uur. En dit is Emergency on Planet Earth. Jermaine de Kwaai. Take it own it, steal it fast The boy stop playing, grab my ass like you shy. Shut it, save it, keep it pushing Why you beating running, the bush And knowing you want all this wrong I can take you down All of them bitches hating, I have you with me All of my niggas saying you act committed Really to anybody, you had them pretty All of the body, I did ass and titties Ook weer zonsgrote zomerhit. Deze zomer van 2020. Samen met Ivan Bini natuurlijk. Ja, dan komt er net een bericht op NH binnen. Op Castricum uh, aan Zee. Daar gaan ze een, een, ja, een heel high-tech strandpaviljoen bouwen. Dat paviljoen dat komt op poten te staan... zodat het zand er in de winter doorheen kan stuiven. Of onderdoor kan stuiven. En in de zomer zet het dan gewoon lager. Dus dat, uh, dat kan allemaal. Daar zijn ze nu mee bezig. Een uh, high-tech... Strandpaviljoen in Castricum. Wie ermee wil weten, kijk op de site van NH Nieuws. En dan uh, wordt het helemaal duidelijk. Maar het is een, een bijzonder een iets. Goed, het is 8 uh, voor 12. Twee platen, denk ik. En eentje ervan, ja, die gaat gewoon mee. De Copacabana van uh, Barry Menilo. En dit is de originele albumversie. Er zijn heel veel versies van. Maar het is toch eigenlijk wel lekker, het origineel. Hier is die, de Copacabana, Barry Menilo. Bij ZFM nog 8 minuten tot 12.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 The hottest spot north of Havana Here at the Naar 12 uur hier bij ZFM. Het is leuk, 2,5 uur radio maken voor jullie. En ik sluit af met ja, de campagne song van Joe Biden. Move on up. En ja, lekker dat hij die gekozen heeft. Goed, ik ben er morgenavond weer met welkom in Zandvoort. En dan om half zes hebben we natuurlijk weer Christel met liefst uit Zandvoort. En dan gooi je weer de laatste tips. Luister vanmiddag naar Lunchroom en luister vanavond natuurlijk... naar die bijzondere uitzending van 3 voor 12 ZFM, noem ik het maar. Met uh, Jaap Koper en de mensen van uh, 3 voor 12 NH. Hartstikke leuk allemaal. Uh, tot, uh, tot morgen. So hush not shout.